Hop. Een hoorspel van Theo Hendriksen. Vijf minuten voor die stomme kassa staan wachten. Ik had al thuis moeten zijn. Weer te veel gekocht. Plastic tasje erbij dan maar. Wat heb ik nou weer gekocht? Smerig spul. Zeker een nieuw merk. Nou, niet treuzelen. Hop, naar buiten. Niet mee te slepen, die tassen. Iedereen heeft haast. En is met zichzelf bezig. En die verrekte fietsers hebben allemaal ogen van achter. Hé, hey, kijk uit met die tassen van je. Hey, je lijkt wel blind. Ah! Ja, domwicht. kent ze niet uitkijken? bezopen? Moet je kijken. Mijn knie, hand, kleren, schoenen. Al die smurrie. En dat stinkende bier. Bah. Och, en ik ben dat al zo laat. bier, zegt ze. Die smurrie. Die knie wordt dik. Wat een expressie. Kijk nou eens. Wat een kracht. Wat een articulatie. Wat een ingehouden voeten, Wat een... Maar... Dit is ze. Deze stem... De stem die ik al heel lang zoek. Wat sta je me nou aan te gapen? Je luistert niet eens naar me. Je neemt mijn klachten niet eens serieus. Ah, dat moet ik je bent gewoon een onbehouden aso. Ah, dat aangapen was een beetje stom, maar ik was nogal onder de indruk van je stem. Ja, ja, ja. En nog avances maken? Neem me niet kwalijk. Het klinkt natuurlijk ook erg gek, maar. Maar ben je nooit eens door de bliksem getroffen toen je iemand had moeten? Je... Ik geloof ja. niet dat ik er door jouw lompe actie erg Ach, begeerlijk ik uitzie. Dat is wel handig. Uh, wat ik bedoel, uh, uh, het gaat me echt om je stem. Tuurlijk, het gaat om je stem. En daarom sta je me aan te gapen alsof je al in je. Ik wil het graag uitleggen en het is echt niet wat je denkt. Oh, dat het nog is. veel platter zeker. Och, je moet iets aan die de hand doen. Zeg, ik, ik woon daar, 50 meter lopen. Mag ik je mijn verbanddoos en koffie aanbieden? En, en die troep op de grond en, en die smurrie op mijn kleren dan. Als je maar niet denkt dat je nou gebruik kunt maken van de situatie. Nee, nu even niet. Nou goed, ik, ik grabbel bij elkaar wat nog te redden valt en wat ik... En dan gooi ik de rest in die container daar, oké? Okay? Ja, Zo, dat ja, gaat bij. Nou, loop maar mee. Ik geloof dat ik jou nog wel wat verklaringen verschuldigd ben, dat snap ik best. Au, oh, nou die verbanddoos en ontsmettingsmiddelen zal ik wel nodig hebben. Dat moet mij weer gebeuren. Getroffen door mijn stem. Ooh, yeah. Ooh, yeah, yeah, yeah. Gezellig rommeltje. En dit is zeker je werkkamer. Au, verrekte hand gaat steken. Wordt geloof ik ook dik. We weten niet eens hoe we heten. Dat is waar ook. Chitte Zijlstra. Sascha Eringa. Nee, handschudden moeten we maar uitstellen tot het geen pijn meer doet. <laughs> nou, mag ik je dan een kopje koffie aanbieden? Met wat sterkers. Jouw achternaam doet vermoeden dat je hier wel mee bekend bent. <laughs> ik stiek nog naar bier en overal vlekken. Met mij. Ja, Fokko. Ik ben thuis bij een vent die me zojuist heeft aangereden. <laughs> ik drink nog even een borrel. Oh, altijd meteen zo wantrouwend. Nee, ik mankeer niks. Nou ja, bijna niet. Maar ik kom dus wat later, want tot straks. Altijd die overdreven bezorgdheid. Maar wat is hier nu eigenlijk gaande? Getroffen door mijn stem. Dat is nieuw voor me. Ja, het is net een sprookje. Je leest het wel eens. Fotomodel van de straat geplukt en verdient nu miljoenen. En ik in datzelfde sprookje tieren over hoe lomp je bent en hoe smerig dat stinkende bier is. Nou, dat was het nou juist, zoals jij dat zegt: hè? dat bier, boah! Geweldig! Ik vind dat echt geweldig. Maar goed, ik laat me gaan, helemaal voor een Vries. Ik ben een kleine zelfstandige. Ik heb een begin het bureau waarbij ik stemmen zoek voor bepaalde klussen. Klussen? Begrijp ik niet. Nou, reclames, audiotours, in musea. Van allerlei audioproducties. En die kan ik hier ook opnemen. Kijk, die computers. En achter die dikke deur is een mooi geluidszicht kamertje... waar mensen hun teksten kunnen inspreken. Zonder geluid van buitenaf. Mijn stem? Maar wat moet ik dan doen? Wat zou ik moeten opnemen? Toch niet... Uh... <lacht> nee, op <ik> je <ben> gek. <lacht> ik was vroeger al een radiopiraat. En toen, toen heb ik die vrouwen bezig gezien. Dat is saai hoor kreunen voor die sekslijnen en tegelijkertijd maken ze boodschappenlijstjes. Nee, waar ik jou voor zou willen vragen is een biercampagne. Bier? Mm -hmm. Zou ik het ook moeten drinken? Nee, bij geluid draait het allemaal om suggestie. Hè? Dus drinken is niet nodig. Ik heb van een klein biermerk in Haarlem de opdracht gekregen om een radioreclamecampagne te maken die eruit moet springen. Het merk is nog tamelijk onbekend en ik ook. Dus ja, ik dacht nou, we zouden hier allebei wel eens heel goed uit kunnen komen. Daar hangt dus veel van af. Nou, daar hangt dus heel veel van jou af. Ze willen nu eens geen sexy juf die zucht... ...spaarnebier is hoppiger dan elk ander bier. Nee, vrouwen moeten straffer bier drinken. Een bewuste keuze voor kwaliteit. En dat ze vooral dat hoppige spaarnebier... ...tot zich moeten gaan nemen zonder zich te schamen. Ja, precies. En ik hoorde jouw bier zeggen en dacht... ...dit is de stem. Dit is de stem. Maar weet je wat... Ik geef je eerst even een korte inleiding over het stemgebruik. en wat de stem allemaal teweeg kan brengen. Dus ik, uh, ik moet spelen. Toneelspelen. Ja. Dat heb ik nog nooit gedaan. Behalve bij mijn moeder, als ik niet naar school wilde. Zo grappig eigenlijk. Soms rijd je natuurtalent gewoon met bier en al omver. <laughs> ik wil het wel proberen. Maar eerst nog een paar vragen. Oh, we zijn weer een stapje verder. Ik ga je nu inwijden in de wonderlijke wereld van de menselijke stem. De wonderlijke wereld van de stem? Nou? Mag ik je meenemen en je via ontmoetingen laten ervaren hoe een andere collega met zijn stem een goed belegde boterham weet te verdienen? Ja, uh, uh, wordt hij dan ook wel herkend op straat? Moet hij handtekening uitdelen? <laughs> dat weet je, dat, dat was de. Weet je ook weer, van de <laughs> Frans van Duschoten van de Fabeltjeskrant had dat vroeger. <laughs> Maar dat is wel een uitzondering hoor. Ik zal me niet zoveel zorgen maken. Maar wie wil je me laten ontmoeten? En hoe komen we? Kom eens hier. Ga even lekker zitten. Ik maak het even wat donkerder. Ja? Zet deze koptelefoon maar op. Sluit lekker je ogen. En remember: geluid is suggestie. Geluid is je eigen verbeelding. Het oh, lijkt wel een beetje hypnose. Maar naar wie ga je me nu meeslepen? Je hoort niets meer om je heen. Alleen nog de stem van... Bob van der Hoven. Ik uh, was denk ik 22 jaar oud. Toen kreeg ik van mijn toenmalige partner een advertentie uit de krant. En daar werd gevraagd om een vaste inspreker of voorlezer moet ik zeggen... bij de Nederlandse Blindenbibliotheek. Daar heb ik op gesolliciteerd en die baan heb ik gekregen. En vanaf dat moment... Zat ik zeg maar beroepsmatig voor de microfoon elke dag. Ik vraag altijd opdrachtgevers om mij de teksten van tevoren te geven, zodat ik ze kan voorbereiden. En dat doe ik door ze grondig door te lezen, want ik sta wel op het standpunt dat je informatie alleen kunt overbrengen als je die zelf doorgrond hebt. Dat je dus begrijpt waar je het over hebt. Dat is de essentie die ik ook heb geleerd bij de Blindenbibliotheek, begrijpen wat je leest. Anders kan het nooit goed overkomen. Dus dat doe ik van tevoren, ik maak dan wat aantekeningen, ik zet wat leestekentjes. Als ik bijvoorbeeld tegenstellingen zie, dan geef ik streepjes van let daarop dat dat even eruit getild wordt in de voordracht. En daarna ga ik het inspreken. Ik ben uh, erg blij met mijn eigen stem, omdat ik daar al levenslang mijn werk van heb kunnen maken van die stem. Mijn eigen geluid zou ik omschrijven als vrij neutraal. Daar ben ik ook heel blij mee, want als je een heel pregnante stem hebt, dan ben je niet voor veel dingen inzetbaar. Dan is dat allemaal veel beperkter. En uh, dankzij het neutrale van mijn geluid ben ik voor heel veel verschillende dingen geschikt geweest. Ik heb ontzettend veel verschillende dingen ingesproken. Ik kan het zo raar niet verzinnen. En daar komt bij dat ik erg flexibel ben. Ik kan ook heel veel andere stemmen maken. Blijkbaar een erg soepel strottenhoofd. En ja, daar heb ik ook veel profijt van gehad. Ik heb een aantal collega's in het vak die ik erg waardeer om uh, wat ze presteren. Ik vind uh, een zeer goede collega van mij, Bram Bart, omdat hij een aangename, neutrale stem heeft... die uh, ja, voor, ook voor veel dingen in te zetten is. Maar er zijn natuurlijk meer uh, fijne collega's die ik hoog heb zitten. En ik werk natuurlijk op meerdere terreinen, zowel bij de radio als ja, het inspreken van televisiecommentaar, commercials en... ja. Veel mensen zijn vooral geschikt voor een bepaald gebied en wat minder voor een ander gebied. Ik heb favorieten op het gebied van tekenfilms, mensen die erg veel kunnen. Bijvoorbeeld Charles Adler is een Amerikaanse acteur die de meest ongelofelijke dingen met zijn stem kan. Dus die bewonder ik om die reden. Maar in Nederland heb ik natuurlijk radiocollega's die ik in hoge mate bewonder. Zoals bijvoorbeeld Hans Hafmans, vind ik een voortreffelijk presentator bij Radio 4. Um, en in het vak vindt bijvoorbeeld ook Ben Maasdam een geweldige stem. En zo uh, zijn er nog wel meer. Eva Zijlstra. Ja. Aardige man. Maar je hoort eigenlijk niks aan zijn stem. Jij wel? En toch hoor je hem regelmatig op radio en televisie. Maar hij is telkens anders en nooit opdringerig. Het is niet alleen wat voor stem je hebt, maar, maar ook hoe je hem gebruikt. Ja, vaak zo onbewust. Aha, vanaf nu wordt het anders. Luisteren is bijna net zo belangrijk als doen... Wacht, ik heb een zinnetje voor je. Kijk, wat is deze hier? Wacht Sparnebier, de gezonde vitaliteit van Noord-Hollands Duinwater. Krachtige hop en unieke specerijen geeft Sparnebier haar eigen krachtige, verfrissende smaak. Hier. Ik zeg dat nu tamelijk neutraal, hè? maar hoe zou jij dat nou zeggen? Sparnebier, de gezonde vitaliteit van Noord-Hollands Duinwater. Krachtige hop... Een uh, unieke specerij. <laughs> Vies, hè? <laughs> nou, dat ga je nooit zelf drinken. <laughs> Weet je wat? Zeg het nu eens alsof je er heel verdrietig van wordt. <clears throat> Spaarnebier. De, de gezonde vitaliteit van Noord-Hollands duinwater... Krachtige hop en unieke specerijen. geeft Spaarne bier haar eigen krachtige, verfrissende smaak. Daar word ik nog niet heel erg verdrietig van. Maar ik hoor wel dat je in de goede richting denkt. Ach, niet alles tegelijk. Weet je, er is ook nog een technische kant van een stem. Ik ken een logopediste. en die, ja, die is weer op een hele andere manier met stemmen bezig. Ga je mee? Ik ben Carrie Jens. en ik ben logopediste. Er zijn heel veel kanten aan en ik heb voornamelijk gewerkt met uh, toneelspelers. Ik heb niet S's uh, en andere foutjes veranderd, maar gewerkt aan de stem van, uh, voor toneelspelers. Ik kwam naar het toneel en ik ben ook naar de toneelschool gegaan. Maar toen ik daar eenmaal op zat, merkte ik dat ik het niet leuk vond om toneel te spelen. En toen heb ik daarover gepraat met de lerares Rosette Rijewski. En die zei, je bent zo goed met stemmen. Waarom ga je dat niet doen? En toen dacht ik, nou, dat lijkt me een leuk idee. En toen ben ik een tijdje lerares geweest op de toneelschool in Arnhem. Toen ik op school kwam, beklaagde iedereen zich erover dat ik zo zachtjes sprak. En uh, zij heeft de stem die erin zat eruit gehaald. Dat ik uh, echt iedere, in iedere... Locatie behoorlijk te verstaan was. Zij had een hele prachtige articulatie en een mooie stem met veel nuances erin, heel genuanceerd en alle klinkers mooi en alle medeklinkers mooi. Als mensen te zacht spreken op het toneel, dan ga je, dat moet je met toneelspelers natuurlijk altijd al doen, op groot geluid werken. Dat is een bepaalde manier om je stem te gebruiken, waarbij je in de stad Schouwburg zonder microfoon verstaanbaar blijft. En dat komt voort uit een grote kracht ontwikkelen in je onderste ribben. Zonder groot geluid, zonder ademsteun, zoals wij dat noemen, word je niks op het toneel. Ik werd heel nieuwsgierig naar haar. Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar wij gaan een stapje verder. Let op. Ik wil terug naar mijn bier. Laat die koptijden van mij even op. Kijk, je kunt met geluidseffecten van alles suggereren. Spaarnebier. duinwater, natuur, de zee. Probeer je zinnetje nu nog eens. Je staat op een duintop en kijkt naar de altijd bewegende zee. En ja, dan zeg je... Sparnebier. De, de gezonde vitaliteit van Noord-Hollands Duinwater. Krachtige hop en unieke specerijen geeft spaarnebier haar eigen krachtige verfrissende smaak. Nou, ik krijg er al meer zin in. Maar het, is, het kan nog krachtiger. Um, misschien moeten we nog een uitstapje maken. Maar dan naar iemand die vooral luistert. Zij heeft een duidelijke mening over stemmen en, en wat ze haar doen. Ik ben Loes van der Veen en ik woon in Amsterdam. Ik ben telefoniste geweest, dus ik heb heel veel met stemmen gewerkt. Ik heb later wel, met verschillende telefonisten, hebben we wel spraakles gehad. Eerlijk gezegd hadden ze op mijn spraak eigenlijk niks aan te merken. Maar er zijn altijd mensen die binnensmonds praten of zo. Ik kan heel goed de, de klanken vormen, de, de, de klinkers kan ik heel goed vormen. In Indonesië leerden wij al dat wij altijd netjes moesten praten... We mochten nooit lelijke woorden zeggen en we mochten ook nooit onver onverschillig praten. We moesten altijd netjes spreken als je op school was. Het accent is altijd duidelijk. En dat is bij iedereen. Het is niet bij mij alleen. Als je dus in zo'n land geboren bent, dan ga je toch uh, dat accent... Dat, omdat je dat je hele leven praat, krijg je dat toch. Maar als iemand bijvoorbeeld uit een ander land komt en al heel jong hier is... als hij dus twee jaar of zo is dan kun je dat toch, uh, kunnen ze dat toch niet altijd heel goed horen. Want nu zeggen ze ook wel eens... ik hoor dat je uit Amsterdam komt. Ik weet het niet. Want ik hoor het zelf niet, natuurlijk. Ja, als je ziet... dan kan je als iemand praat... toch ongeveer raden... of uh, ja vaststellen wat zo'n persoon zegt. Als je het niet ziet... Dan ben je echt helemaal op je gehoor aangewezen. Dat is dan toch anders wanneer je wel ziet. Als iemand uh, duidelijk spreekt en uh, goed mijn richting opkijkt... als iemand dus een heel goed gehoor heeft... kan die zelfs de bedoeling van zo'n persoon begrijpen. Ik zat naast een kennis van me. En toen zei ik zo tegen hem zo van... Uh, dat zit je toch weer te pijnzen. Nee, zegt die ik, zet te suffen. Nou, ik zei dus verder niets. Later zei hij... Ja, u hebt het toch eigenlijk wel goed gevoeld? Oudere stem, bedachtzaam, Betrokken bij wat ze vindt. Je kijkt al een beetje met je oren. Maar daarmee komt de ideale biercommercial nog niet veel dichterbij. Tja, mijn deadline is volgende week dinsdag. Met mij? Wat? Zo laat al? Die vent, chitten heeft me meegenomen. En ik moet van hem... Nee, het is niet wat je denkt. Het gaat om een stem. Fokko, ik kan echt alles uitleggen. Zeg, nou heb je mij toevallig van de straat geplukt. Maar wat had je anders gedaan? Nou, er zijn stemmenbanken op internet en stemmenbureaus. Ik, ben, ik heb mijn eigen kanalen... Maar ik heb tot nu toe nog geen vrouw gevonden die andere vrouwen op een overtuigende manier kan vertellen dat het lekker, koel, cool, rustgevend en een ontspannen rustsensatie is om spaarne te drinken. Waar haal je die onzin vandaan? Ik ben tot nu toe geen vrouw tegengekomen die mij kon overtuigen dat ik chocoladekoekjes van X moet eten omdat wij vrouwen... Maar reclame is, is illusie en een klein beetje waarheid. In de consumentengids stond een biertest met mensen van Heineken. Ze herkenden hun eigen bier niet eens. Om die waarheid gaat het juist helemaal niet in de reclamewereld. Niet hoe het is, maar wat je suggereert. Dat is belangrijk. je krijgt pas rottigheid als je beweert dat dat bier gezond is. Daar doe ik dan mooi niet aan mee. Waarom lig je nou ineens zo dwars? Voor mij was je de ontdekking van het jaar. Ik wens niet het gevoel te hebben dat ik gebruikt word. En al helemaal niet voor een vaag biermerk. Gebruikt? Je krijgt er gewoon voor betaald, hoor. Oh, betaald. Ik heb zo mijn principes. Ik hou niet van bier. En het is slecht. Een kleine innerlijke worsteling om tot een besluit te komen. Ik dwing je niet. Dat is waar. Ach, ik bedenk me net hoe raar het allemaal is. Dat ik toch altijd eerlijk wil blijven. Tja, toen wilde ik bijna weglopen. Eerlijk wil ik nog steeds blijven, maar. De luisteraar weet straks ook dat er betaald is voor mijn vitale, hoppige spaarnebier. Koptelefoon op. En hier heb je je zee en je bier. En? Spaarnebier. De gezonde vitaliteit van Noord-Hollands duinwater en krachtige hop en unieke specerijen... ...geeft spaarnebier haar eigen krachtige, verfrissende, eigen smaak. Yes, yes, yes, yes. yes. Dit gaat de goede kant op. Hartstikke goed. Um, oh, ik heb hier nog drie regels. Oh, nee. uh, ja, hier, zeg ze maar. En nu is dat bier het mijne. Want ik, mm -hmm. ik ben een zelfbewuste vrouw. En ik, ik weet wat goed voor me is. En ik... Nou, zelfbewuste vrouw. U hoeft het nog steeds niet te drinken hoor. Als ik het maar niet proef uit uw woorden. Weet je wat? Die doet gewoon alsof het een, een, een biologisch zakje is. Oké? Oké, komt ja. aan. De gezonde vitaliteit van Noord-Hollands duinwater, krachtige hop en unieke specerijen geeft spaarnebier haar eigen krachtige, verfrissende smaak. ...zou ik bijna bier vergeten van mijn gasten. van Noord-Hollands Duinwater. Krachtige hop en unieke specerijen is een woord, geeft Spaarnebier haar uit. eigen krachtige, frissende smaak. Hm, mm, bier. Met Noord-Hollands Duinwater gebrouwen. Nou, ze verzinnen wat tegenwoordig. <laughs> nou, vier flesjes moet maar genoeg zijn. Hop, een hoorspel van Theo Hendriksen. De rolverdeling was als volgt. Sascha Eringa, Sandrine van Rooij. Tjitte Zelstra, Wiebe-Pier Knossen. In de interviews hoorde u Bob van der Hauve, Carrie Rens en Joes van der Veen. Techniek Frits Enk Media Producties. Regie Paula Major en Frits Enk.